Het lijkt wel alsof ze een computerstoring hebben. Nou, die hadden ze toen nog niet hoor, computers. Nee, daarom. Het uh, bestond allemaal nog niet. Dat voel het ook zo raar. De uh, Blues Variation was dit... van Emerson, Lake and Palmer... van de LP Pictures and an Exhibition. Het is niet helemaal het complete stuk... van Mozart Er zitten ook uh, aardig wat uh, eigen stukken... van de heren tussen. Dit onder andere was een blues improvisatie. En uh, je moet je wel bedenken natuurlijk... dat die synthesizers die ze toen gebruikten... dat waren niet die dingen tegenwoordig... waar je gewoon knopje in drukt, en dan heb je hup, een geluid. Nee, uh, die, die, die MOOC waar die toen mee werkte... die MOOC synthesizers... die moest je standpeler programmeren... Er waren geen presets. Dat bestond allemaal niet. Preset is natuurlijk een voor ingesteld knopje. Maar dat had je toen niet. Dat was een ding. Moet je je voorstellen een klavier met een hele soort telefooncentrale erbij. Met allemaal draaiknopjes, filters. Weet ik het allemaal niet. En elke keer als je zo'n knopje draaide. Dan veranderde er iets. En uh, je moest dus wel weten waar je mee bezig was. Want het... Uh... Je, het stond niet vast. Er stond nooit wat vast. Dat was altijd het punt. Dus de geluiden die je had. op die, op die oude MOOCs. die moest je stand te peden maken. Op het, op, het, op het moment zelf. Dus daar kwam nog eens extra kennis. ook vooral van het instrument bij te pas. En er waren MOOCs synthesizers. Nou die Nou, die, die, die waren zo groot. Dat was, die waren zo breed als. nog veel breder dan hier de studio zelfs. In, in, in, bij Radio Zandvoort. Dat waren echt van die complete telefooncentrales. Die besloegen een hele wand van een, van een studio. En dat, daar zat dan één klein toetsenbordje. Wat dus via stekkertjes allemaal verbonden was. Met die verschillende um, delen van, van die synthesizer. En hoe meer je dus met zo'n ding kon. Ja, hoe groter dus het aantal knopjes. Maar ja. Dat is leuk als je ook kijkt naar de computers van toen die tijd. Die besloegen ook een hele wand van, van, van een computercentrum. En dan konden ze net één en één bij elkaar oprekenen. Ja, dat, dat ging om met van die bandjes. weet je. Ja. ja weet je wel. Dus wat dat betreft is er wel het nodige veranderd. Want tegenwoordig de geluidjes die je allemaal hoort bij, bij de platen... dat is natuurlijk allemaal voorgebakken. Dat zit er allemaal kanten klaar in. Programmeren is bijna niet meer nodig. Want alles wat je zoekt, dat zit er gewoon meestal wel in. Maar deze mensen moesten dat dus allemaal zelf doen. Herman uh, Torgel, natuurlijk precies hetzelfde. En die MOOC synthesizer, ook precies hetzelfde. Uh, de eerste preset synthesizers, waar dus echt een presetje op zat... dus dat je een knopje indrukt en een bepaald geluid had... die kwamen pas uh, veel later, in het jaar 76 zo'n beetje... kwamen de eerste, de eerste toen op de markt. Een van de uh, voorlopers daar was... en die heeft Keith Emerson dus ook nog gebruikt... was die beroemde Yamaha GX-1. Uh, dat was eigenlijk een van de eerste grote synthesizers met, met presets waar je dus kant en klaar een geluidje in had zitten. Dat uh, was al heel wat. Heb je ook nog opgespeeld? Heb ik ook nog opgespeeld, ja. Heb ik zelfs in Japan opgespeeld. Ja. En dat was eigenlijk een ding, zo groot daar zaten eigenlijk 36 synthesizers in. Ja, ik heb wel eens een foto ervan gezien. Ja, 36 van die ja. dingen. Um, goed, nou, dat uh, dus over dit... Uh, Emerson, Lake en Palmer gebeuren. We gaan daar straks mee verder. Dus wat u net hoorde, dat was... Uh, the Blues Improvisation. Ik zei het al, de juiste titels noemen bij de stukje... is deze plaat moeilijk. Volgens mij is er omdat... ook een stukje erbij geweest van die Old Castle. Ja, maar dat, dat, dat is, uh, het, is, het is lastig... omdat uh, het, het is een doorlopend verhaal. Het is een live concert Dus er zitten geen bandjes bij die, bij die, op die plaat. Dus het is altijd lastig om te weten... Of ...of je precies het goede stuk hebt. Maar goed, maakt niet uit. Um, we hebben in ieder geval achter elkaar gehoord. Dat ga ik u dan even vertellen. Want we hebben bijna alles van die eerste kant gedraaid. Um, heeft u dus gehoord de stukken Promenade. De uh, gnome, uh, Verder uh, weer een stukje Promenade. De uh, Saga. Die hebben we ook gehoord. The Old Castle en Loose Improvisation. Dat was het. We gaan door met de Doobie Brothers... En van die draaien we die old, of die black-eyed Cajun woman. Hier zijn ze. Cajun Woman, maar dat was dat van uh, de Doobie Brothers. Van de langspeelplaat The Captain and Me. Uh, we gaan uh, vrolijk verder, toch? Maar ja, ik moet even uh, volgende want jongen moet helemaal die plaat verwisselen. En een nieuwe plaat erop. Gaatje vinden. Armpje optillen. Voor het juiste bandje zetten. En als hij dat dan gedaan heeft, dan horen we weer, doe maar als het allemaal lukt. En uh, dat lukt natuurlijk, want het is onverprezen techniek. Is onze Maurice, dames en heren. Dat mogen we wel eens een keertje zeggen. <lacht> we gaan uh, verder met Doe Maar. En dit nummer, dat heet Pa! Nu zit je haar er bijna. Ik vind het zo... Ik, ik kan wel, het is eigenlijk heel gek hoe er de, de, hoe de met de jaren toch dingen veranderen. Ik vond eigenlijk dat... Doe maar populair. Vond ik vond er eigenlijk geen moer aan. Ik weet niet waarom niet, maar... Nu, nu hoor je toch, als je dit nog eens beluistert, hoe geniaal het eigenlijk in elkaar zit. Zo'n zo nummer als dit, dat arrangement. Dat is zo fantastisch. Is Zo goed. Dus uh, doe maar. Dus... Uh, ja, pa... Ja, dat moet ik nog even zeggen. We gaan naar Emerson, uh, Lake and Palmer. Weer naar die uh, Pictures at an Exhibition. En we gaan twee korte fragmentjes daarvan draaien. Eén is ongeveer 1 minuut 28. Het volgende het, uh, daarna is ongeveer 2 minuten. Um, dit is weer gebaseerd op Mussorgsky. Want ik zei het al. Het is dus een mix eigenlijk van eigen stukken van Emerson, Lake and Palmer. En die originele schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. We gaan nu weer twee stukjes draaien die uh, gebaseerd zijn op Mussorgsky. Het eerste stuk, dat heet de promenade. Dus dat zal ongeveer... Ja, dat heet de promenade. Alweer? En... Ja, alweer. ja, alweer. Maar dit keer zonder Emerson of zonder Leek? Ja, dat denk ik. Ja. En um, het tweede stuk heet The hut of Baba Yaga. Dus hier zijn ze. Emerson, Leek en Palmer. Hoop ik. Zal toch wel? Nee. Oh, Dan niet. Dan gaan we naar het volgende plaatje toe. En dat is... Uh... Oh, daar komen ze. Tuurlijk. of Baba Yaga, vooraf gegaan door een uh, promenade, door de, de promenade een stuk wat u ook aan het begin al hoort, gehoord maar nu weer in een iets andere uh, versie, Emerson, Lake en Palmer dus van de LP Pictures at an exhibition, opgenomen live op 26 maart 1971 in de uh, Newcastle City Hall, prachtig uh, ja, ik blijf, het blijft toch apart en het blijft toch wel een toptoetsenist hoor, die, uh, die, die jongen van uh, hoe heet hij? <laughs> ik Kies, Emerson. Uh, inspiratiebron voor, uh, voor velen. Onder andere ook voor, uh, voor mij en voor Rick van der Linden. En al dat soort mensen die uh, zich toch wel spiegelden aan... echt een van de grootste toetsenisten die de popmuziek gekend heeft. Um, uh, ja, hij is, dacht ik, nog steeds actief. Hij zou vorig jaar een concert geven. Dat ging toen niet door, want hij mocht niet meer spelen... in verband met problemen met zijn handen. Maar hoe dat er tegenwoordig voor staat, dat, uh, dat weet ik niet. Dus dat moet ik u even... Uh, schuldig blijven. Um, het vervelende is dat ik zat zo ingespannen naar de muziek te luisteren, dat ik, dat ik vergeten ben om even te vertellen wat het volgende nummer is. Uh, van de Doobie Brothers. En dat is ook mijn schuld, hoor. Is het ook jouw schuld? Jawel. Oh. Nou, dan mag jij er een uitkiezen. Ja, maar ik weet niet, hebben uh, we mogen wat long-term winning? Nee, die bewaren we nog even. Nou, kom op nou. Nee, die bewaren ah, we. Die vind ik nee, nee, die bewaren oh, we okay, even. Okay, okay. Bewaren we tot Zal ik er dan keer uitzoeken? Ja, doet maar joh. Without You, doe Nummer 1 van kant 2. Without You. Hé, hey, ik mocht hem uitzoeken. Ja, dat duurt te lang. Die mensen willen de muziek horen. Oh, kom, nou vraag. Kom op. Want het is half 4. We moeten nog met een confrontatie ook. Dan wordt het helemaal niks vandaag. Die slaan we over. Nee, die slaan we zeker niet <laughs> over. Oké, okay, hier komt team. Without You. The Doobie Brothers. feitjoren vandaan. Ja, heerlijk. Zwing dus zijn trein. Without You was dat van de Doobie Brothers langspeelplaat The Captain and Me. Geweldig. Um, we zijn, uh, ja, we zijn ietsje over tijd. Maar beter wij dan je vrouw, zou ik maar zeggen. En... Uh, ik wou net zeggen, hoe ga ik je kind heten? Ja. The <laughs> Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. confrontatie. Drive my car, je bent de Beatles. Maybe I got something to say Drive My Car van de langspeelplaat van de LP Rubber Soul. Nu weet het de confrontatie. Daar gaat het om dat we de Beatles tegenover de stoom zetten. En een beetje uit een gelijktijdige periode. Dus in dit geval 65-66. En ook een beetje... een, beetje, een beetje, beetje gelijkgestemde... nummers probeer ik altijd. Dus dat lukt niet altijd natuurlijk. Maar nu toevallig wel. Drive My Car was het openingsnummer... van de LP Rubber Soul. Waarbij... Paul de Lied zong samen met John en, en Paul ook piano speelde. We gaan verder. Uh, ik moet even naar mijn technicus kijken. Uh, want ik moet eerst de tune krijgen natuurlijk. Ja, kom naar toch. Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The Confrontatie. confrontatie. En hier zijn de stones van de LP Aftermath, Under My Thumb. Van de LP Aftermath uit 1966. En het nummer dat heette Under My Thumb. Aftermath de eerste plaat van de Stones. Waar zij louter eigen werk speelden. Daarvoor hadden zij nog vaak covers erop staan. Maar bij deze plaat dus niet meer. Allemaal eigen werk. En eigenlijk ook alleen maar sterke nummers. prachtige nummers van de Stones. Uh, ga nog even door hoor met deze platen. Volgende week... Uh, nog een keer Rubbersol tegenover Aftermaat. Dan kunnen we lekker lang bezig wezen. Uh, met deze confrontatie. We gaan uh, weer door naar onze platen van vandaag. Moet een beetje opschieten. Want anders komen we niet meer toe aan alles wat we nog willen draaien. We hebben nog zoveel moois. Uh, onder andere dit van Doe Maar. Van de oorspronkelijke de plaat Doris D. en andere stukken. De, zo heette de, de LP waar het vanaf komt uh, en het is uh, ja je kunt wel horen dat het een tijdje geleden is want men had het toen nog over uh, uh, over, over twee netten op het Nederlandse televisienet nou dat is tegenwoordig wel een tikje veranderd geloof ik en er zijn iets meer zenders bijgekomen uh, sinds, die, uh, sinds die periode in ieder geval, hier is Doris Day doe maar Dit uh, liedje uit op de LP, uh, Doris D. en andere stukken. En uh, nu hoorde u het van de plaat. Uh, Vijf jaar, uh, doe maar het complete overzicht. Het valt me trouwens op. Hou zo met een valse gefluitje uh, het valt me trouwens op dat als je dat uh, bekijkt... dat uh, deze plaat uh, niet in een of andere hitparade heeft gestaan. Uh, dan, want er staat geen binnenkomst vermeld. Bij een andere plaat wel. Er kwam in hetzelfde jaar nog een verzameling uit. Het beste van Doe die stond weer wel in de hitparades. Deze dus niet. Nou, merkwaardig. Maar dit was ook niet een uh, plaat op het uh, label van Doe dit was een arcadeplaat. Maar toch in ieder geval... Ach, wat maakt het uit. De liedjes staan erop. En de liedjes zijn leuk. Dit heette dus uh, Doris Day. Um, we gaan terug naar Emerson Lake Palmer. Zal het laatste stuk zo'n beetje zijn. Er staan nog veel meer liedjes, uh, stukken op deze plaat natuurlijk. Maar de tijd is gewoon op. Dus, um, je had in de jaren 50 al een pianist. Die had een, uh, een uh, liedje gemaakt. Een rockversie gemaakt. Van de notenkrakersuite van Tchaikovsky. Nou... Uh, Keith Emerson had ook wel van die dingen dat hij af en toe zo'n oud stuk uh, bij de kop pakte en dat dan speelde. Voorbeelden zijn onder andere de Maple Leaf Rack van uh, Scott Joplin. En uh, Peter Gunn natuurlijk uh, ook. En ook uh, nog een keer later, of van latere datum, uh, de Honky Tonk Train Blues van Mead Lux Lewis. Nou, boogie woogie. Uh, plaat. En ook dat heeft hij dus nog gespeeld. Maar uh, nu gaat hij uh, aan de gang met uh, het stuk van uh, Tchaikovsky van de Notenkrakersuite dus. En het heet dan ook niet voor niets Nut Rocker. Oude rocker dus uit het uh, rock'n'roll tijdperk nu bewerkt door Keith Emerson, uh, Greg Lake en Carl Palmer um, van de plaat um, Pictures at an Exhibition. En dit was dus Nut Rocker. Oké, okay, we gaan slangsbrot weer een beetje naar het, naar het einde toe, denk ik. We schieten lekker op. En uh, je weet wat we altijd doen. We werken altijd een beetje naar de climax. En de, de echte grote hit van een LP... die draaien we dan meestal als een van de laatste. En dat doen we nu dus ook met de Doobie Brothers. From the captain and me is dit long train running. Een van de meest gecoverde nummers is, uh, althans, uh, bij uh, bandjes die op feestjes spelen zo. So, ik denk dat het Ik heb nog een vers hier op de computer staan. Van de, de Janssen bent, ik weet niet welke oh, nee, band no, no, het is. No, dat is Met niks. George en, uh, no, en Gabriel. niks OJ. Dat is helemaal niks, joh. Is toch ja, joh, die, die was grappig. De bent, samen, ja. Ja, de bent, dat is toch allemaal <laughs> niks, man. Ja, het is uit. vaak genoeg gedraaid hier op de radio, hoor. Oh? Ja, echt waar. Ik heb nou, hem nog nooit gehoord. Nou ja, dat is niet te geloven. We gaan slags uh, naar het einde toe, uh, dames en heren. Met Doe maar, natuurlijk, want die zijn aan de beurt. Dus uh, dat gaan we nu doen. En op verzoek, op verzoek van Maurice. Ik had eigenlijk een ander in mijn hoofd. Maar op verzoek van Maurice doen we deze. Want je moet zou ook af en toe zijn verzoekjes uh, inwilligen natuurlijk. Dan wordt hij boos. Dus gaan we niet doen. Vandaar, uh, doe maar met sinds een dag of twee.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 Ze is van mij. is van mij Van mij, oh ze is ze is van mij, oh ze is is van mij, oh ze is is van mij, oh ze is ze is van mij. Hey. Ze is, ze is van mij. Nee, nee, ze is van? Van mij. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh, zo goed. Ja? <laughs> Doe maar! Sinds een dag of twee, 32 jaar om precies te zijn. En um, daarmee zijn we gekomen aan het einde van dit programma, dames en heren. Alweer. Ja, de eerste vanille ja, het gaat. Uh, Van 2011. Snel. Van 2011. Volgende week zijn we er gewoon weer om twee uur. Maurice en ik, en dan gaan we weer drie andere platen draaien. Mocht u ooit verzoeken hebben of mocht u een idee hebben, laat het ons rustig weten. Via onze hives of via internet of hoe dan ook. Laat het maar weten. Want, uh, laat een berichtje achter op de website. Of uh, doe kan allemaal. Dat, ja, dat is wel. allemaal goed. Nou, ik wens u een fijne week. Een uh, fijn weekend. En uh, veel mooi weer. En alles wat iets meer zei. En uh, wij gaan naar Café 12 vanavond. Ja, en... dan gaan we even met z'n uh, wat uh, vijf uh, glazen drinken, drinken. Ja, en dan komt het allemaal wel weer. Ik zeg tot volgende week, Rudy. Tot volgende week, Maurice. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Het is niet bekend of er gewonden zijn en of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De brand woedt in het bedrijf ChemiePack, waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Tot in de weide omtrek zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Omroep Brabant is aangewezen als rampenzender. Besmette eieren uit Duitsland zijn in Nederland terechtgekomen... maar volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn ze niet in winkels verkocht. Of de eieren in andere producten zijn verwerkt is nog onduidelijk.